Uur. Dit is Jeroen Jepkewaan met het NOS-journaal. KPN gaat honderdduizenden mensen op het platteland aansluiten op snel internet. Zo'n half miljoen mensen die wonen in buitengebieden hebben nu slechte verbindingen. Voor de meeste van hen wordt het kopernetwerk vernieuwd en aangevuld met glasvezel. Verder krijgen honderdduizend mensen internet via een 4G-modem. Voor hen zou het aanleggen van internetkabels te duur zijn. Dan blijven er nog honderdduizend huishoudens over waarvoor KPN nog geen kant-en-klare oplossing heeft. Concurrent Ziggo zegt in een reactie nu geen internet aan te leggen in afgelegen gebieden. Politici in de Tweede Kamer vinden het jammer dat ChristenUnie leider Ari Slop stopt met de politiek. Ze bedanken hem voor de samenwerking. Slop maakte vanochtend bekend dat hij op 1 december vertrekt. Zijn opvolger wordt Kamerlid Gertjan Segers. Premier Rutte zegt dat hij de keuze van Slop begrijpt en respecteert, maar jammer is het volgens hem wel. Ook de leiders van de SGP en D66 bedanken Slop voor de samenwerking. De ChristenUnie vormde samen met die twee partijen de constructieve drie die de coalitie van VVD en PvdA geregeld aan een meerderheid hielp. ABN AMRO gaat volgende week vrijdag 20 november naar de beurs. Een aandeel ABN gaat tussen de 16 en 20 euro kosten. De verkoop van de hele bank kan de staat uiteindelijk 18,8 miljard euro opleveren. De staat verkoopt de bank in stukken over een periode van één of twee jaar, te beginnen met 20% van de aandelen. Vanaf vandaag tot en met volgende week donderdag kunnen investeerders en beleggers intekenen op het aandeel. Wim Jonk moet bij Ajax vertrekken als hoofdjeugdopleiding. Volgens de club is er een onoverbrugbaar meningsverschil over de invulling en werkwijze van het technisch hart. Jonk was een protégé van Johan Cruijff en vormde binnen Ajax een front met de inmiddels vertrokken adviseur Chela Ling. Dit kamp lag dikwijls in de clinch met directeur spelerszaken Mark Overmars. Het weer het waait flink uit het zuidwesten, vooral in het noorden en op de Wadden. Verder valt er wat regen of motregen bij 13 tot 15 graden. Morgen en donderdag is het vrij wat droog, maar het blijft bewolkt. Dit was het nos -journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amsterdam-Amersfoort staat 6 kilometer file tussen Laren en Afrit Bunschoten. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Zaltbommel en Knopendel 4 kilometer. Tussen Afrit Geldermans en Afrit Everdingen 7 kilometer file. A16 Breda-Rotterdam tussen Knopend Ridderkerk en Knopend de Door een ongeluk op de A20 6 kilometer file. Op de A20 richting Hoek van Holland is de rechterrijstrook dicht bij Rotterdam Centrum. Er staat er een file op de A27 Almere richting Utrecht tussen Knopend Eemnes en Hilversum vijf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 CFM in 2015 al 25 jaar live. live. met nu de herhaling van op zondag. zondag. Op zondag. Line.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 En bij Feyenoord lijkt het best er wel een beetje af te zijn. De ploegen blijven echter aan elkaar gewaagd en de uitkomst is nog ongewis. Het is 1-1 en we begonnen het derde gedeelte met Johnny Guitar Watson, A Real Mother For You. Bracht de tijd op 8 over 4 op 8 november 2015. De volgende plaat die we gaan draaien was de eerste single. En uh, een glansvolle carrière voor de Sjoeke Babes. 20 jaar. CFM. de nummer twee van de American Idol in 2008, maar hij lijkt nu echt wel door te breken met The Original High, dat is zijn tweede album uh, Ghost Down hebben we gehad en dit is Another Lonely Night en dat is uh, single nummer 2, en daarvoor de Shookababes met Overload en uh, zometeen wat sport, maar eerst Jess Glynn Christina Aguilera met uh, a Move Like a Jagger. Het is nog steeds 1-1 uh, in de Kuip, maar het is wel klaar in Friesland. In Leeuwarden is het opgehouden tussen Sportclub Kambuur en uh, Groningen. Na een duel werd het 2-2. En ik hoop zometeen uh, nog uh, de uitslag uh, te krijgen uh, van Feyenoord tegen Ajax. Ze hebben nog wel een, um, ja, een kans gehad in de blessuretijd. tijd Kopkuit de bal nog op het Ajax-doel, maar Sullense raadt de bal simpel op. Nog twee minuten extra tijd. Nou, wie weet wat daar nog van gaat komen. Jorge Lorenzo heeft voor de derde keer in zijn loopbaan... de wereldtitel in de MotoGP veroverd. De Spaanse yamaha coureur won op de laatste Grand Prix van het seizoen in Valencia. En passeerde daardoor in het WK-klassement de Italiaan Valentino Rossi. Die niet verder kwam dan de vierde plek. Rossi begon de laatste GP met zeven punten voorsprong op Lorenzo... maar startte wegens de straf van de laatste plaats. Rossi reed in de vorige Grand Prix Mark Marquez van de baan. Met de procedure bij het internationaal sporttribunaal KAS... probeerde de Italiaan de straf ongedaan te maken... maar de uitslag viel in zijn nadeel uit. De negenvoudige wereldkampioen maakte zondag nog wel een bliksemstart... schoof direct elf plaatsen op... Maar zijn magistrale inhaalrace stokte uiteindelijk op de vierde plaats. Polin vocht Lorenzo in de slotfase een duel uit... met zijn landgenoten Marc Marquez en Dani Pedrosa. Beide rijdend voor Honda en Lorenzo won en pakte zo ook de wereldtitel. Nou, het is november, dus we gaan weer een klein beetje schaatsen. Shinki Knecht heeft gisteren bij de wereldbeker Short Track... In Toronto wederom zilver veroverd op de 500 meter. Lara van Ruiven werd tweede op de 500 meter... en pakte zo een medaille in haar eerste World Cup finale. De 26-jarige knecht hoefde in de Can Canadese stad... net als vorige week de, bij de eerste World Cup in Montreal. Alleen de Zuid-Koreaan Jon kai Kwak voor zich te dulden... De Vries reed in Toronto lang aan kop... maar werd een paar ronden voor het einde gepasseerd door Kwak. Hij slaagde er niet meer in zijn Koreaanse rivaal te passeren. Kwak reed naar het goud in 2:13.607 6 en Knecht kwam als tweede over de streep in 2 8 55 François Hemelin, een van de drie Canadezen in de finale... werd derde in 2 9 87 Breuven profiteerde in de finale van 500 meter van een valpartij van de Chinese Chekzin. Van de Poolse Natalia Maliszewska... En schaatste achter de Britse Europese kampioene Elise Christie naar de tweede plaats. De regerend Nederlands kampioenen eindigde vorige week in Montreal als achtste op de 1000 meter. Dat was de tweede top klassering uit haar carrière. Na de zesde plaats uh, vorig seizoen in Salt Lake City op de kilometer. Nog meer uh, short track, ja zeker, want Yara van Kerkhoven... ...reikte tot de halve finales op de kortste afstand... ...maar werd door een vierde plaats in de Serie voordeld tot de B-finale. Daarin eindigde de Nederlandse als vierde... ...waardoor ze achter werd in het uh, eindklassement. En bij de mannen strandde Freek van der Wart in de kwartfinales van de 500 meter... ...door derde te worden in zijn heat. De Canadees Samuel Girard als vierde in de eindstrijd van de sprint... En ook Jorien Ter Mors wist naar haar rand G in de internationale schoortrek... de halve finales van de 1500 meter te bereiken. Maar daarin kwam ze niet verder dan een vierde plaats. De Enschedezen, die het hele vorige seizoen moest missen... wegens een vorm van overtraindheid... besloot vervolgens om niet te starten in de B-finale. De pas 18-jarige Suzanne Schulting werd tweede in de B-finale... en eindigde al zoals negende op de 1500 meter. De Mors Schulting van de Kerkhoven en Van Rijven wisten zich op de relay niet te plaatsen voor de finale. In de halve eindstrijd kwam het Oranje kwartet niet verder dan plek 4. De Nederlandse mannen Knecht van der Wart, Daan Breusma en Altwin Schnellink... moesten zich ook tevreden stellen met de plaats voor de B-finale van vandaag. Canada en Hongarije waren het kwartet te snel af... In de halve eindstrijd. Nou, gaan we nog even één keertje kijken in de Kuip. Hoe het daar is. Het is klaar in Rotterdam. Klassiek is afgelopen. Het was geen hoogstaande, maar wel een spannende wedstrijd. De eindstand is 1-1 in de Kuip, dus in Rotterdam. En wij gaan verder met muziek. En dat doen we met. Uh, even kijken met een uh, plaat die helemaal klaar staat. En dat is uh, deze van. Uh, even kijken. Nou, kom ik zo meteen even op my day as if there was no past Sarah Larsen met Last Live. 25 jaar. FM Westkust. Weerbericht. Het is uh, precies half vijf. We gaan even kijken naar het uh, weerbericht. Ook gisteren was het ongewoon warm voor de tijd van het jaar. Het record voor meetpunt Schiphol voor 7 november was 17,1. Gemeten 55, 1955. hebben we het over. Gisteren liep het kwik op naar 18,2. Oftewel een nieuw warmte-record. Verder was het over het algemeen bewolkt en viel er af en toe wat lichte regen... maar er waren ook droge perioden. Maar dat is gewoon oud nieuws dit. Vandaag zijn er wolkenvelden, maar zo nu dan schijnt ook de zon. Het blijft droog en bij een geleidelijk in kracht toenemende zuidelijke wind... loopt de temperatuur op naar maxima tussen de 15 en 16 graden. Vanavond is het droog, komende nacht neemt de kans op wat lichte gespetter weer toe. De zuidenwind draait naar westen en is vrij krachtig in de polder en krachtig tot hard aan zee. De temperatuur daalt uh, niet heel veel naar een graadje of 13. Morgen blijft het overdag droog, maar is er wel vrij veel bewolking. De wind waait uit het zuidwesten en is vrij krachtig in de polder en krachtig tot hard aan zee met de temperatuur zo rond de 16 graden. Morgenavond is bewolkt, regenachtig en waait het flink. De blaadjes aan de bomen krijgen het zware. Dinsdag blijft het droog en schijnt af en toe de zon. Zuidwestenwind waait vrij krachtig in de polder en krachtig tot hard aan zee. De temperatuur loopt op tot 15 à 16 graden. Rest van de week en nou ook komend weekend is het licht wisselvallig herfsweer met wolkenvelden, af en toe wat zon, zo nu dan wat regen en een bui. De west- tot zuidwestenwind is regelmatig duidelijk aanwezig... en de temperatuur wordt iets lager en komt te liggen rond een graadje of 13. En dit is september. Cry for you. Dan Clark, Love is Everywhere en dan voor september met uh, Cry for You. Nou even weer dat nieuwe item uh, in de uh, tot zondag tenminste, de Zandbergen-editie. Uh, we gaan uh, terug naar een uh, top 40 van uh... de enige echte... heel lang geleden. Top 40... En wel naar de top 40 van uh, 7 november 1992, ga je nog herinneren, 23 jaar geleden. Nou, de top 10 die ziet er al zag er als volgt uit toen. Op uh, 10 Vaya Condios, Heading for a Fall. 9 Madonna met Erotica. En op 8 uh, Prince and the New Power Generation met uh, My Name is Prince. 7 Felix, Don't You Want Me. Eric Clapton op 6 met Leila Acoustic. En Brian May met Too Much Love Will Kill You op 5. Bob Marley met Iron Lion Cyan op 4. En op 3 Undercover met Baker Street. Op twee boys to Men, end of the road en uh, inner circle op uh, nummer 1 sweat a ah, la la la la long. En wat een plaat die daar uh, ja, als een uh, wervel wint door de top 40 ging uh, in die week van 37 naar uh, nummer 21. Tasman Archer sleeping Lake satellite stond op 21 en die hoor je nu op CFM. Moet ik hem melden. Oh, God wat een chaos is het hier. De... In de uitzending van CFM. Hè. Dat kan gebeuren. Hadden we gewoon een James Bond klaarstaan. Wat een drama, drama, drama. Het is niet anders. Gaan we nog een poging wagen met Tesman Archer? Jawel, want het is echt zo'n prachtig mooi nummer. Die uh, Tesman Archer is. Sleeping Satellite. Echt zo'n winterplaats. I blame you.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 En de the nurses they came, said it's komback. Ik was een expecting dat je kloost je eyes. Je took my heart by surprising. Ik was een expecting dat. Nou we wil zeggen door de doorstart van uh, daarvoor woord. Tasman en archer sleeping Satellite A one hit woner mogen we wel zeggen. Een groot hit uh, 23 jaar geleden. Nummer 21 in de Nederlands top 40 van week 45. Daarachter Jamie Lawson. Wasn't expecting that. Inmiddels 13 minuten voor 5. En hier is Colpe en Rihanna met Princess of China.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 China erachter elbow on a day like this. Zit weer op voor vandaag, zondag tot zondag. Volgende week gewoon weer met Rob en Albert Jan. En dan spreken we elkaar weer over drie weken zometeen non-stop muziek. Eigenlijk zou om 7 uur ZFM Klassiek haar eerste aflevering hebben... maar de presentator, Jacques Jongmans, is helaas ziek. Dus volgende week is hij daar met zijn allereerste ZFM Klassiek. Dus wetenschap Jacques vanaf deze kant van de radio... En dan tussen 9 en 11, Vader Veugel in de nieuwe aflevering van Peaceful Radio Show 1123 alweer. Hij heeft vanavond een soul song van Daniel Bechter, dat is van het label Creando Music. Ook heeft hij Elika Mahoney, a gift of music for the Twin Holidays. Nou, dat schiet er... Uh... Heel erg uit. En hij heeft Michael Diamond Review The Spiritual Heaven... bij Russell Sareth in Peaceful Radio Show 1123. En ook nog een New Age Music Reviews van One Journey... bij Ryan Stewart. Nou, dat is uh, het luisteren waard. Goed, zometeen dus non-stop muziek hier bij ZFM. Dit programma wordt herhaald, ik snap het niet, maar het wordt al gedaan. Dinsdag tussen 8 en 11... In de en dan heb je zometeen, als het dan dinsdag is... Eh, radio Zandvoort met Zandvoort uit Zandvoort. Allemaal de Nederlandstalige deunen uit het verleden en het heden. Vanaf mijn kant van de radio, hele fijne zondagavond. Als laatste draaien wij Murray Heads. One Night in Bangkok.